nu niet is gereguleerd. Het weer. De meeste plaatsen droog. Van het noordwesten trekken soms wolken over. Het wordt een graad of 9. Dit was het... VFM verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A20 richting Gouda. Er staat voor het knooppunt Gouden 2 kilometer. Er is een auto stilgevallen. En die blokkeert bij knopend gouden de rechterrijstrook. Tot zover de verkeersin...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar en jij beleeft. Het. Beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live! We Met, Met nu. nu ZFM luncht. Je... Als je maar eerlijk bent, dat is het belangrijk. Als je eerlijk bent, recht door zee, nergens doekjes zo'n winden, maar ja! Ja, kan niet altijd, hè? Helaas, helaas, helaas, helaas. Soms moet je gewoon, ja, rekening houden. Maar als het kan, vind ik, moet je eerlijk zijn. Moet je gewoon hup, wat kan je denkt. Maar ja, soms een beetje moeilijk, hè. Laatst bijvoorbeeld. Was ik bij vrienden van mij. Een jongen en een meisje. En die hadden net een kind gehad. En die moeder laat mij heel trots dat kind zien. En ik zie dat kind. Nou, man, ik schrok me kapot. Nee, echt, maar een lelijk kind, weet je wat? Hondslelijk. Nou ja, tuurlijk. Op zulke momenten snap ik ook heel goed... moet je gewoon zeggen wat je denkt. <lacht> uh, heb ik ook gedaan, hè? Dus die, die moeder staat zo bij die wieg zo. Nou, Hans, ehm... Um, tada! En ik kijk... Gadverdamme! Barber gedrocht! Die lijkt wel tachtig! Een soort gesmolten IT. Ik bedoel, jij bent ook niet mooi, maar dit is toch eigenlijk dat je zegt: Het is maar goed dat moeder blind is, anders had hij bij het grofvuil gelegen. verdamme, Baba. Nou, je zal zien dat mensen je daarom respecteren. Want ze weten wat ze aan je hebben, maar dat softe gedoe, man. Zo is iedereen Dat is het grote probleem. Hoe mensen kinderen opvoeden, bijvoorbeeld, veel te soft, man, veel te soft. Die kinderen, die zijn straks weerloos, ten dode, opgeschreven. Die kinderen kunnen zich niet handhaven in een keiharde wereld, weet je wel. Ik zou een goede vader zijn. Weet je zeker, ik zou een hele goede vader zijn. Kom, kom, een zoontje bij mij. Papa, papa, ik heb een tekening voor je gemaakt. <tie> <tie> ik sta uit het raam te kijken, man. <tie> Wat tekening? Ik deze laat zien. Wat is dit voor shit? Hey loser, wat is dit? Hier, dit, wat is dit? Kijk dan! Wat zijn dit? Wat, wat handen? Dit zijn handen! Dit zijn harken. Ja, en is dit is de zon, neem ik aan, ja, waarom lacht die? De zon is een bal met lava! Lava lacht niet, lul. Jongen, jongen, jongen. Ben ik dat? Ben ik dat? Oh ja, papa is net zo groot als het huis. Tuurlijk. Och, kijk, en mama is kaal. is niet leuk, hè? Mama's ziekte belachelijk maken. Zal ik jou eens wat vertellen? Ik denk... Dat mama ziek geworden is door jouw tekening. Ja! Jij hebt geen gevoel. Jij bent een sadist. Ik sta je zeggen: Papa en mama wilden helemaal geen kinderen. En toen kom jij en alles ging mis. Ga we naar je kamer. Maak er nog maar één. Nou. Dit kind redt zich, want het is weerbaar, snap je? Dat is heel belangrijk. Ja, maar je moet, dat, je moet die kinderen niet zo serieus... Dat gezeik van die kinderen ook, man. Kijk, papa, zonder handen. Ja, man, zo'n driewieler te op, man. ZFM, al 25 jaar. Het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar. ZFM. ZFM. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. Be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner Pies and walked off to look for America. I said as we born into Greyhound in Pittsburgh This chicken seems like a dream to me now It took me four days to hitchhike from Sam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 Last one an hour ago So I looked at the scenery She read her magazine And the rose over an open field <laughs> Kathy, I'm lost, I said Though I knew she was sleeping Simon en Garfunkel. En uh, Art is volgende week in met 12 maart geeft hij een concert in de Philharmonie in Harlem. Volledig uitverkocht hoor, je kunt er niet meer naartoe. Nee, gaat je niet lukken. Kan je vergeten. Maar hij, hij is er wel, volgende week. Dus volgende week, uh, ja volgende week donderdag. Ja, 12 uh, maart. Art Garfunkel dus in de Philharmonie. Maar dit is hem nog met zijn maatje Paul Simon. En het nummer dat heette... Amerika. Nog eentje en dan gaan we naar de vrijwilligersfacturen. Fleetwood Mac. Doe het Mac Van het album Rumors Afkomstig uit 1976 Dan ik nog steeds een knijter van de hit En uh, we gaan eventjes iets heel anders doen nu Ja Als het goed gaat hoor Moet het wel goed gaan Ja het gaat goed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 nou, hebben we hebben niemand aan de telefoon vandaag. Helemaal niemand. Maar eh, Dolly heeft er een uitgezocht. Dus ik ga nu Dolly gewoon officieel interviewen. Ik ga gewoon officieel. <laughs> ga ik, ga ik, uh, zit niet te lachen. We zouden serieus zijn. Kijk op rollenspelletjes. Ja, we zouden serieus zijn. Kom op nou. Ja, meneer. Ja, potverdorie nog aan toe. Ja, meneer. Hé, hey, uh, luister. Um, ja, uh, uh, uh, uh, we hebben niemand aan de telefoon. Want uh, dat was een. Uh, wel een vacature, maar er waren zoveel reacties op dat, dat hebben ze teruggetrokken. Ja, meneer. Zo was het toch? Ja, meneer. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, vertel, je hebt er zelf een uitgezocht. Uh, en dat is ook de moeite waard natuurlijk. Wat heb je uitgezocht? Nou, ik, uh, ik dacht, uh, nou, heel leuk. Tenminste, like, het had mij leuk geleken, uh, geleken als ik nog tussen de 13 en de 18 jaar was. Want in die doelgroep valt de volgende... Vacature. Ja. Uh, we hebben binnenkort NL Doet, hè, op 21 maart... Ja. staat er een bingo gepland bij Pluspunt. En ja. nou uh, worden er uh, jongeren gezocht tussen de 13 en 18 jaar... om hierbij te helpen. Dus met het voorbereiden en het houden van de bingo zelf. Ja, ja. Zaterdag de 21ste. Uh, je kunt je aanmelden met een vriend of vriendin... Allemaal hartstikke leuk en gezellig gaan ze het maken. En je kan je aanmelden bij Floortje Valk. Ja. Haar, haar telefoonnummer is 06... 363 -00 -809. Ja. Maar uiteraard gaan we alle bijzonderheden... en ins en outs op onze Facebookpagina zetten... van Zandvoort Luncht. Ja. He, dus www.facebook.com... .zand, uh, slash Zandvoort Ja. En op de site van VIP Zandvoort... kunt u ook alles nalezen. Oké. Okay. Het gaat dus om vrijwilligers... die dus moeten, moeten of uh, willen, willen helpen, laat ik het zo zeggen. Anders waren het vrijmoetigers. Ja. ja. Nou ja. Vrijmoedigers, Oké. Okay. vrijmoedigers, uh, nee. Vrijwilligers dus. Uh, die kunnen helpen bij het organiseren van de bingo. Bij pluspunt op uh, de dag NL doet. Dat is 21 maart. En uh, nou, dat, goed, dat lijkt me. Ja, ik ben ook geen 13 meer. Nee, jammer hè. 18, ik ben gek op bingo. Nou, misschien kunnen we zelf gaan bingo'en, Ruud. Ik ben de gek zeg. Kom. En hebben we de zaterdag weer wat doen? Nee, ik kan niet op 21 maart. Dan begint uh, we talenten. Dan moet ik... Dan moet ik die knop... die dartelen in de wei. Ja, dan moet ik... Nee, dan moet ik die knop omzetten waar ik lente begint. Dat moet ik altijd ah, okay, doen. Ja, Oké, okay, dat ben jij dus. Er zit een knopje, dus een drukknop. Ja. En die moet ik dan indrukken en dan moet ik zeggen, nu is het lente. En dan moet je de hele dag voor aanwezig zijn. Ja, ja de ja, hele ja. dag. De knop ja, gaat heel zwart. God, god, Het is toch wel. De knop gaat heel zwart. Ja. Maar ja. vind je hem leuk, deze vacature? Ik vind hem zo leuk. Ja, ik ook. Ik ga hem meteen op Facebook zetten. Goed. Nou, oké. Okay. Dus alle 13 8, tot en met 18-jarigen kunnen solliciteren op deze leuke functie... voor de NL doet uh, bingo in bij Pluspunt aan de Flemmingstraat nummer 5. Nou, wij, <laughs> je het mooier hebben? Dat was het? Ja, dat was het, oh, oh, Ga ik een ja. plaatje draaien. Doet u dat maar, meneer. Mijn eigen muziek is zo mooi dat ik laat hem nog even lopen. Zei je wat? Ja, ik vroeg me af, is dat ook zo'n zware knop of zo? Wat? Dat je de muziek laat lopen. Ja, dat is het mijn eigen muziek. Dus ik, ik ga gewoon mijn eigen een beetje promoten. Mijn oh, eigen. gelijk heb je, gelijk heb je. Ja, zijn eigen. daar ook cd's van? Ja. Ja, er zijn ook cd's van. Zijn ook op Spotify. Oh, ook. Ja. Oké. Okay. Dream music. Mooi. Ja, ja, is gevoelige muziek. Oké, okay, nou, dat was hem dan. Ik denk dat ik het had. Ik might get a little drunk. Rihanna. Ik zeg wat zo'n. My... De Kion West. Ik might do a little. is heel ver weg Paul McCartney. Never get the damn 80 ground for weakness. Now voor seconds from wildin. And we got three more days till Friday. I'm just trying to make it back on by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me. Oh that's all I want. Woke up and I... Sun was shining, I'm positive. Run. Then I heard you was talking trash. you'll pay my bill See they want to buy my pride But that just ain't Was Rihanna samen met Kini West en heel erg is in de verte Palmerkade. The Remote! Dat is de titel. Zij deed het. Jawel. En we draaien ze alle door elkaar. Hè? Het was oud en nieuw. En dit is weer James Bay. En het werd het Heet Let It Go. From walking home loves, to with you. From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 It's time to James Bay was dat. En het noemen heet Let It Go. Die hoor je vaker, die titel. FNFM. In 2015, al 25 jaar. Een zee van muziek. En een golf van informatie. ZFM. CfM. CfM. CfM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en hier is het uh, regio-nieuws met mijn Dolly de Ja, alweer, alweer. Nou, straks niet meer hoor. Laatste keer voor vandaag. Een update van het regionale nieuws. Uh, vanochtend is een man gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk... op de Duinlustweg in Overveen. De man is in de bocht ter hoogte van het landhuis Duinlust... de macht over het voertuig verloren... en naar eigen zeggen als gevolg van de gladheid. Maar getuigen melden dat hij met veel te hoge snelheid vanaf de richting Brouwerskolkweg naar Kraantjelek reed, waarna hij tegen de muur botste. De brandweer is opgeroepen om het voertuig veilig te stellen. En de opgeroepen ambulance kwam bij het wegrijden vast te zitten in de berm... waardoor de brandweerlieden die net waren vertrokken... weer werden opgeroepen om de ambulance weer op weg te helpen. Werknemers van een hoveniersbedrijf die op het ongeval stuiten, hebben de weg schoongemaakt... En de auto is opgehaald door een bergingsbedrijf. Door het incident was de Duinlustweg tijdelijk gestremd voor verkeer. Dan ben ik blij dat ik er niet langs hoef te vermoorden. Nee, zo is het. Daar komt de bus niet, hè? Toch? Nee, maar als, nee. Ik, met de, als ik met de auto kom, rijd ik daar altijd langs. Dus. Oh, ja, dat had je om moeten rijden. Ja, ja. ja dan was wel je wat zelf... later gekomen. Ja, ja. vreselijk ja. gewoon. Had ik al alleen moeten beginnen misschien. Ja. ja. ja. daar had er niks van terecht gekomen. Nee. Goed. Het parkeren is opnieuw duurder geworden. Uitschieter is Haarlem, want daar is de prijs met 20% verhoogd. Volgens winkeliers blijven klanten weg door die hoge parkeertarieven. Zo'n 40% van de gemeenten heeft het parkeertarief dit jaar verhoogd. Gemiddeld gaat het om een prijsstijging van 6%. En Amsterdam blijft natuurlijk de duurste plek om je auto te stallen. Want in een aantal parkeergarages betaal je tegenwoordig al 2 euro per 22 minuten. Goeie tip, neem de trein. Zo is het. Sta je ja, maar, ook niet vast op de Duinlustweg. Nee, nee, maar als je aan het station wil het centrum in. De, de, de, de grote winkelstraten ligt maximaal 10 minuten lopen. Ja. dan dus gaat hij met die auto lopen klonen. Nou, dat ligt eraan wat je van plan bent om te gaan kopen natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja, als je iets heel zwaars wilt gaan Nou, kopen, laat je het je... bezorgen. Doen ze ook allemaal tegenwoordig. Is dat zo? Tuurlijk. Oh, oké. Okay. Tuurlijk. Als jij een tv koopt of een grote kast wordt je juist op Ja, volop, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Maar ja. heel veel kleren bij... Uh... He en heel veel kleren? Stel je voor dat er een opheffingsuitverkoop is bij V&D? En je koopt die halve winkel leeg? Brengen ze het dan ook? Ja. Oké. Okay. Nou goed. Ik wou nog even aan het bericht toevoegen... dat de detailhandel Nederland, de ANWB en de Koninklijke Horeca Nederland... pleiten bij gemeenten voor een gebaar van gastvrijheid... waarbij het parkeerbeleid wordt herzien om een levendige binnenstad te behouden. En zo is het. Doen ze niet, want het brengt veel te veel op. Breng miljoen op, weet je dat niet? Nee, dat ja, gaat ze, ze niet doen. Breng 30 ah, miljoen ook, op. Dan. Nou, dan ga ik ook op een parkeergarage beginnen in mijn achtertuin. Dan zit ik toch nooit. Nou, ja, kan je doen. Ja, ga ik ook doen. Ja, vijf euro per uur. Ja, ik ga van schraven nou, ja. vanmiddag. Vijf ja. euro per dus... uur, als je tien auto's hebt, maar heel, heel 50 euro. Ja, ja dat is waar, daar heb jij weer gelijk in. Ja. Nou, het past ja. makkelijk bij mij. Oké. Okay. Nou, goed. Nou, dames en heren, als u dolly ziet graven vanmiddag. Ja, dan weet u dat er een parkeergarage in aanbouw is. Ja, zo is dat. We hebben hier aanvragen. Hou oh, maar niet doen, Joke. uitschrijven. Nee, ik, ik wil toch niet, ik hoef toch geen wethouder te zijn. Waarom? Nee. Nou goed. In een woning aan de burgemeester van Lennepweg in Heemstede is dinsdagavond rond 5 voor half 9 ingebroken. Dankzij een oplettende getuige werden de inbrekers gesnapt. Toen de inbrekers doorkregen dat ze gezien waren, gingen ze er vandoor. Agenten waren snel ter plaatse. Ondanks een zoekactie zijn de twee inbrekers niet gevonden. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de inbraak en getuigen worden verzocht te bellen met 09... 008844. 36,2% van de inwoners van de politieregio Kennemerland... geeft aan zich wel eens onveilig te voelen. Dat is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2013. In dat jaar daalde het gevoel van onveiligheid juist met 8% ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit cijfers afkomstig uit de jaarlijkse veiligheidsmonitor... In totaal deden landelijk 86.000 mensen mee aan het enquêteonderzoek. De meeste personen in de politieregio Kennemerland voelden zich onveilig op een hangplek van jongeren... en ruim 45% geeft aan zich daar niet veilig te voelen. Uitgaansgebieden en treinstations zijn de daaropvolgende plekken waar inwoners zich onveilig voelen. In winkelgebieden, thuis en s avonds op straat voelen mensen de minste angst. Tot zover de update van het regionale nieuws. En dan gaan we nu naar... Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het blijft droog en er waait een meest matige noordwestenwind. De temperatuur is al wat hoger dan de laatste dagen... en komt vanmiddag uit op een graad of 9 Vanavond en de komende nacht zijn er naast enkele wolkenvelden ook flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een matige geleidelijk naar zuidwest draaiende wind daalt de temperatuur naar 1 tot 2 graden boven het vriespunt. Morgen trekken er al enkele wolkenvelden over de regio, maar vooral later op de dag is er ook geregeld ruimte voor de zon. Het blijft over het algemeen droog... en bij een meest matige zuidwestenwind... stijgt de temperatuur weer naar een graad of negen. Tot zover het weer, volgens Rico Schreuder. Weet je nou wanneer ik me onveilig voel? Ja, je gaat toch niet zeggen als je hier aan één tafel zit met mij, hè? Nee, oh, ik voel mij onveilig als straks Bart van de Meer binnenkomt. God... Want die heeft altijd een luciferdosie bij zich. En ik ben ja, altijd bang dat die brand gaat stichten. Ja. Enge man, hè? Dat was het weer. Vierd en zandvoort. Kust lacht. 24 uur per dag. Dit is hier.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 In a windmill, so snug and so nice. There's nobody there now but a whole lot of mice. Ja, we kennen hem in Nederland natuurlijk van Rudy Karel. <lacht> maar dit was de echte versie van Tommy Hilton uit Engeland. En dit is ook een hele gekke. <lacht> Spike Jones met the Furious Face. When the furious says, we is the master race, we hire, hire, right in the furor's face, not to love the furor is a great disgrace. Higher, right in the purest space When her gerber says We own the world in space Be higher, higher Right in her gerber space When her gerring says They'll never bomb this place Be higher, higher Right in her gerring space Are we not the Superman? Are you pure super. He is the superman. Super duper Superman. Is this Nazi land so good? Would you leave it if you could? Yeah, this Nazi land is good. We would leave it if we could. We bring the world new order. <coughs> Heil Hitler's world new order. <coughs> Everyone a foreign race. We love the Führer's space when we bring to the world disorder. When the Führer says we is the master race, we hire, hire right in the Führer's space. Not to love the Führer is a great disgrace. So we hire, hire right in the Führer's space. Be higher, higher, right in the pure space. Not to love the Furious is a great disgrace. So be higher, higher, right in the pure space. Het <laughs> schuld van Bart, hoor. en heren. dit. Schuld van Bart dit. Spike Jones and the Furious face. Manfred Man. For man. Ja, la lekker oudje, la van de minder la geloof ik denk ik zelfs van deze band. la hebben er heel wat gehad, hoor. Dit is nog even nieuw van Sabina Dodumba. Oh, effortless. effortless. Like a billion dollar trust is just about to open up Oh, ja, dat bedoel ik. ineens... He? Um... <laughs> nou ja. Um, de, uh, effortless was dat van uh, Sabina de Doemba. Do heet het meisje. En het is een nieuwe plaat. maar nou, dat gaat zo niet lukken. Moet ik de cd gewoon meenemen. Volgende week. Ja, heb je hem dool? Doet hij het? Ja, Dan druk hem eens in. Ja. Yeah. Ik denk natuurlijk, wat gebeurt er nu allemaal? <laughs> nou, ik ga hem volgende week, morgen neem ik hem mee van een CD. Mijn grote vriend Sjaak Loes van de DisneyMens Band is jarig vandaag. Ik ben helemaal vergeten de CD mee te nemen, dan dus zou ik een mooi liedje van hem gedraaid. Maar, doe ik morgen eventjes. Morgen dan neem ik hem uh, gewoon mee. Dat uh, vind ik wel leuk. Maar, Sjaak, uh, uh, ondanks alles, uh, gewoon uh, gefeliciteerd. Ik denk dat Cor, uh, Bart, deze plaat ook niet kent. I think it's. Can you say Sunshine girl, light in your eyes on me. Your looks excite me. I wonder can it be. Do you invite me to hold you try please. How you be lined me. My sunshine girl. en het weer wel. Ik ja, geloof die man. Echt. Die bad van de Meer, Schrikkelijk Verschrikkelijk hoor. Ik dacht dat ik veel weer bij hem weet nog meer. Ik had hier nog nooit van gehoord. Van dit uh, liedje. Sunshine Girl van Hermans. Ja, Hermans. Nou, we gaan er maar stevig uit, jongens. Even met uh, een beetje stof uit je oren. Want uh, al dat meelijke gedoe, dus hier hangt niks meer op. Dus uh, we gaan er dus heel stevig uit. Heel stevig. Heel stevig. Ik ga luisteren naar mijn overtuiging. GG. Leuk boy. ja. Lol, nou, niet. Je zit is niet collegiaal. Oh. Niet? Nee, is toch niet oh. aardig? Uh, hij heeft toch een kiphoek straks. Kiphoek? Ja. Komen de dames op bezoek? Ja. Hij heeft allemaal van die vrouwenplaten. Dan zet hij zelf op Facebook. Het wordt een kiphoek. Nou ja. <laughs> Goed, heeft u begrepen, dames en heren, dat het er voor Donnie en mij op zit voor vandaag. Ik ben er morgen ja, weer. Helaas. He, uh, ja. Morgen ook Zandvoort draait door. Ook gezellig met een leuke band. Met Damp en zo. Ja, helemaal. fantastisch. Nou, um, en uh, Pascal Spijkerman komt ja, langs. Oké. Okay. Nou, ja. gezellig. Ik ben er morgen weer om uh, 12 uur met ZFM Zandvoort lunch. En wij gaan ons zo opmaken voor het Lucifest met Bart van der Beer dames en heren. En, um, ik wens u nog een fijne donderdag. En ik ook.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 Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem ziet er na de positieve CPB-cijfers niets in om extra te bezuinigen. D66 en CDA hadden daartoe opgeroepen... zodat het vrijgekomen geld kan worden besteed aan lastenverlichting. Maar Dijsselbloem zegt dat de maatregelen van het kabinet nu hun vruchten beginnen af te werpen. Volgens hem schaden bezuinigingen het consumentenvertrouwen en de koopkracht. De Tweede Kamer is niet onjuist geïnformeerd over de deal met crimineel Kees H., zegt staatssecretaris Teven. Hij wil niet ingaan op de details van de zaak. Gisteren bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat Kees H. veel meer geld heeft gekregen dan minister Opstelte in de Tweede Kamer had gezegd. De oppositie wil zo snel mogelijk opheldering over de deal. Het Oekraïense parlement heeft ingestemd met een aanzienlijke uitbreiding van het leger. Nu telt het leger ruim 200.000 dienstplichtigen. Dat moeten er 250.000 worden. In Oekraïne is een wapenstilstand van kracht met de separatisten in het oosten van het land. Maar de regering beschuldigt de rebellen van voortdurende schendingen van dat bestand. Koningin Maxima heeft vanochtend bij Den Bosch het Maxima-kanaal geopend... Daarmee is er een snellere verbinding voor schepen tussen de Zuid-Willemsvaart en de Maas. Schepen hoeven niet meer door de binnenstad van Den Bosch. De koningin maakte een tocht over het nieuwe kanaal van Sluis Empel naar Sluis Hindham. Het aantal verzekeraars neemt de komende jaren af en de overgebleven verzekeraars zullen kleiner zijn, zegt de commissieverzekeraars, die in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek deed naar de sector. Die staat onder druk door de financiële crisis, de Woekerpolis affaire en meer concurrentie van banken. Het weer geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Van het noordwesten trekken soms wolkenvelden over. Het wordt een graad of 9. Morgen vrij veel wolken, maar het blijft droog bij 10 graden. In het weekend meer zon en warmer...